Ik ga er verder ah, ah, in! Oh. Kom ze niet weg! Het is niet waar. Oh, ja? Hallo? So, is daar iemand? Yeah, ja, hallo. Iemand heeft op alle bellen tegelijk gedrukt. De bewoners van het appartementen schakelden hun parlofoon in, maar er kwam geen antwoord. En toen zagen er een paar die een man in de plaats bloed liggen. Identiteit? Het is een bekende. Eh, Frederik van Parijs, 52 jaar. Van Parijs? Eh? Dat is de oerenprof. Ja. Dat is een prof sociologie. Ik heb nog een gastcollege bij hem gevolgd. Een expert in alles wat te maken heeft met prostitutie. Ja, Zo'n job zou ik ook wel willen. Ja. Ja. dokter Maas is mee met een ambulance. Mm. En, uh, zij had al zeker vijf meststeken geteld. Oei. Hij had enorm veel bloed verloren en hij was niet meer bij bewustzijn. Zeg, laten we hopen dat hij het haalt, hè? Mm. Heb je ge de gegevens van zijn familie? Ja, klopt. Ik wist dat zoiets hem ooit ging overkomen. Rustig, mama. We moeten nu vooral rustig blijven. De toestand van uw man is ernstig, maar uh, het ziekenhuis heeft ons juist gemeld dat hij stabiel is. Dus dat is een goed teken. Ja, sorry, ik moet de vraag stellen, mevrouw en uh, meneer van Parijs. Had uw man, uw vader, had hij vijanden? Natuurlijk, hij wist ook Rustig, dat... mama. Natuurlijk zal hij wel vijanden hebben, commissaris. Mijn vader zijn studieterrein is de prostitutie in al haar vormen. Hij deed dat niet op een theoretische manier, maar hij ging daarvoor de straat op. Is hij ooit in conflict-situaties terechtgekomen, nou, een partijen? Niet, niet dat ik weet. Hij sprak daar niet veel over. Ja, het zit natuurlijk op de rand van de criminaliteit. Op de rand? Er middenin. We zien het resultaat. Misschien kunnen de medewerkers van papa u verder helpen. Thuis zei hij niet waar hij precies mee bezig was. Het sprak tot de verbeelding van de mensen. Tot de verbeelding? Papa ging alle dagen bij de hoeren en werd er nog goed voor betaald ook. Dat was een grapje dat hij dikwijls maakte. Voor hem was prostitutie een, een studieobject als een ander. Ja, ik denk dat het nu niet meer zo'n gewone studie is, hè, meneer van Parijs. De vraag die we ons moeten stellen is, wat deed Frederik van Parijs in Halle? Mm -hmm. Hij woont in Brussel, hij doseert daar. Ja, en de, de rosse beurt van Halle. Die moeten ze nog uitvinden. Ja, hè? er zijn wat vrouwen actief via het internet en er zijn er die adverteren. Maar, maar het is echt niks vergeleken bij Brussel. Niks. Uh, volgens zijn medewerkers zaten ze in een soort overgangsperiode. Er was een grote studie rond Oost-Europese vrouwen afgerond en er stond niks nieuws op het spel. Nou, Zo'n studie kost ook enorm veel geld en voorlopig was dat er niet. Maar uh, volgens zijn mensen deed hij eerst zelfonderzoek tot hij op een interessant thema stoot. Mm -hmm. Ja, we kunnen moeilijk heel het Brusselse milieu gaan uitkomen, hè? Ja. <laughs> Maar wat deed die man hier? Tja, hij had geld afgehaald aan de bankautomaat. 200 euro. Maar dat zat niet meer in zijn kleren of in zijn portefeuille. Mm -hmm. Ja, hij is overvallen. Maar dat komt overal voor. Mm -hmm. Maar wat had hij te zoeken in hallen? Ja, ik weet dat ik dikwijls hetzelfde vertel, Rudy. Maar er heeft weer niemand iets gezien of gehoord. 60 adressen, maar ze, en hoorden alleen de stem van een man. Ja, volgens sommigen van een vrouw. Ja, maar volgens anderen niet, hè? Ah, Allee, eens kijken hier wat die meneer uh, Peters te vertellen heeft, hè. Meneer Peters, uh, inspecteur Dams van de federale gerechtelijke politie. Dat is mijn collega, inspecteur de Koning. Goedendag. Goedendag. Uh, u komt in verband met die overval. Mm -hmm. De toestand van die man is kritiek, schijnt. Het, uh, heel de buurt spreekt erover. Mm -hmm. U was getuige van het voorval. Ik heb niet echt gezien wat er gebeurd is, maar ik heb wel die man in de straat gezien toen hij met zijn wagen arriveerde. Was hij dan alleen? Ja. ja, hij liep naar de bankautomaat en iets later zag ik dan een andere man. En hoe zag die eruit? Jong, oud? Oh, voor... Dezelfde leeftijd schat ik, uh, een stuk in de vijftig, maar het was rond tien uur, het was al donker. Maar zeker van dezelfde leeftijd. Goedendag. Mm -hmm. Goeiedag. Goeiedag. Goeiedag. En, uh, mijn vriendin, Lena Delvaux. Mevrouw en meneer ze van de federale politie. Ze onderzoeken die eh, overval. Heeft u iets gezien, mevrouw? Uh, nee, niks. Ik... Uh, sorry hoor, maar ik moet er oh, niet... Wacht, wacht even. Dat kunnen we toch niet maken, schat. Deze mensen hebben inlichtingen nodig. Ik heb niks gezien en dat is toch genoeg, hè? Ja, ik ja, weet Maar ze is uh, helemaal van streek door wat er gebeurd is. Ja. Het idee dat zoiets zo dicht bij ons deur kan gebeuren... Ze de... is er kapot van. Hè. Uh, we zullen nu niet langer ophouden, meneer Peters. Bedankt. Hmm. Altijd tot de dienst. Ja, mevrouw, meneer. Hmm. Oké, okay. dag. Is het is nog eens een vriendelijke mensen. Hmm. Zijn vrouw was wel helemaal van haar melk, hè? Uh, de koning. Ja, ben. Zijn daar zeker van? Oké, okay. ja, merci. Terug naar de brave zoon, hè Rudy. Mm -hmm. Thibaut van Parijs die is al een paar keer tegen de lamp gelopen bij drugscontroles. Aha. Hij had een paar snoepjes bij en niet alleen voor eigen gebruik. Ja, en dat kost veel geld. Ja. Kom, weg hier uit die ellendige buurt. Ja, inspecteur, ik ben inderdaad een paar keer betrapt, zoals u dat zegt. Ja. Ik ben betrapt op verdovende middelen. Ook dat zijn woorden die u gebruikt. Maar wat wil dat tegenwoordig nog zeggen? Ja, eh, dat je daar veel geld voor nodig hebt. U bent student... En ten laste van uw ouders. Ja, maar u gaat toch niet beweren dat ik mijn vader neergestoken heb voor geld? Wij houden met elke mogelijkheid rekening, dat weet u als student criminologie. En waarom zou ik daarvoor naar Halle gaan? Ik ben er nooit geweest. Dat vragen wij ons ook af. En als student criminologie weet u dat we geen mogelijkheid mogen uitsluiten... en dat u zich met verdovende middelen bezighoudt? Commissaris, ik ben bezig met verdovende middelen, ja... U weet net als ik dat dat niet altijd heel legaal is. Maar zelfs de wetgever weet niet wat kan en wat niet mag. Het kost veel geld. Niet wanneer je ermee omspringt zoals ik. Voor mij is het een soort van uh, studieobject. Aha, uh, in de voetsporen van uw vader. Huh? Mijn vader is voor mij een voorbeeld, ja. Een academicus moet niet vanuit een ivoren toren een onderzoek doen. Dus u onderzoekt drugsgebruik. En om te weten waar het over gaat, gebruikt u er zelf. Uw vader onderzoekt uh, prostitutie, dus gaat hij ook bij de horen? Commissaris, laten we ernstig blijven. Dat kunt u toch niet menen? Enfin, dat kunt u toch niet echt menen? Wij houden overal rekening mee, meneer Van Parijs. U blijft natuurlijk beschikbaar voor verdere ondervraging. Ja, het tijdsgebruik van Frederik van Parijs uh, blijft een raadsel. Hij heeft gisteren les gegeven tot half zes. Hij is daarna nog gezien door collega's en studenten. En rond tien voor zes is zijn wagen de parking afgereden. Dat is geregistreerd. Mm -hmm. En in zijn gsm zitten er meer dan 200 adressen. En hij vult alleen maar voornamen in. En rond half zes, onmiddellijk na zijn les, heeft hij een sms gestuurd naar een zekere Miranda. Met als tekst Sirio half zeven. Syrio, dat is het stamcafé van Jacques Brel. Dat is vlak naast de beurs. Ja, maar niemand heeft hem daar gezien. En hij is rond tien uur nergens in Halle. Ja. Zeg, die Miranda, kunnen we daar niet iets meer over te weten komen? Pff, ja, een gsm onder valse identiteit gekocht, met belkrediet. Ja, dan kunnen we alleen maar doorgaan met het buurtonderzoek, hè ja. Oh, om hij dan en... Ja, het zal wel moeten, hè. Sorry. Zeg, uh, zal ik die nummers van de gsm nog eens wat verder onderzoeken? Ja, oké. Okay. Uh, het labo heeft sporen van drie andere personen gevonden op de kleren van Frederik van Parijs... ...maar mm -hmm. niks wat tot identificatie kan leiden. Er oh, zit er niks anders op dan ons rondje van 60 adressen nog eens over te doen. Hè? Uh. Ah. Inspecteur Dans, federale gerechtelijke politie. Ik wil informeren naar de toestand van Frederik van Parijs. Hoe gaat het met hem? Eh, dat is het slachtoffer van een misdaad, mevrouw. Wij kunnen daar geen inlichtingen over geven. Het ziekenhuis heeft me naar de politie doorverwezen. Eh, met wie spreek ik alstublieft, mevrouw? Eh, bent u familie? Nee, niet echt. Eh, kan ik uw naam en identiteitsgegevens krijgen, alstublieft? Ja, anders dan kan ik... Eh... Wat nieuws? Ja, mevrouw die informeerde naar de toestand van Frederik van Parijs. Hm? Echt, hè. Centrale? Uh, inspecteur Dams hier, hè. Uh, kunt u nagaan van waar de oproep kwam die ik net heb doorgekregen? Bedankt. Iemand die met hem inzit? Uh -huh. een van zijn medewerkers? Of misschien iemand uit het milieu? Uh -huh. Alhoewel, het halve land weet ondertussen wat er gebeurd is, dan duiken er wel van die weirdo's op. Hè? Ja. Inspecteur Dams? Uh -huh. ah. Bedankt collega. De oproep kwam vanuit een telefooncel in het station van Hallem, dus vlak bij de plaats waar Frederik van Parijs neergestoken werd. Mm. Hè. We gaan daar toch eens een kijkje moeten gaan nemen. Ja. Maar frisse lucht zal goed doen. Mm. Mm. Gelukkig heeft onderzoek hier in de buurt ook zijn goede kanten, hè? Ja. Echt. Hier op die hoek hebben ze echt de beste straciatelli van Gansland. <laughs> Ik eh, denk dat we best wachten tot Frederik van Parijs kan worden ondervraagd. Hè. Ja. Zijn toestand was beter. Over een paar dagen zal hij wel voldoende hersteld zijn. En ik heb geen goesting om al ons werk nog eens over te doen. Allee, kijk dat hier. Hè? Ze lopen eerst morgens rap naar een trein... ...en s'avonds komen ze terug en komen te slapen. En dan horen of zien ze niks, hè. Mm. O, oh. oh, neem de een keer over, Oei, ja. Lek er aan, hè, als dat gaat truppelen. Ja, zeg, mm. hey. De koning? Zeg, de koning. Was hij je daar aan het smakken? Nee, Romijn, niks. Kie, niks kie. Ja. Ik was volop. Ja, wij zijn aan het werk, hè. Uh, wanneer? Thibaut van Parijs is op de avond van de overval op zijn vader geflitst op de afrit van de E19 in Halle. Dat is maar redelijk vreemd, hè, voor iemand die beweert dat hij nog nooit in Halle geweest is. Lekker, Rudy, het gaat huh? het lekker. Lekker, ja, lekker. Je, je, je ja. denkt, wat gebeurt daar? Die, niks, karam, hè. Rudy had een ongelukskale. Maar dat wil je dus zeggen. Um... Dat het simpel is, hè. Die boer van Parijs heeft geld geëist van zijn vader. Die wou het niet geven en hij heeft hem neergestoken. We gaan dat kereltje eens aanpakken. Zeg aan Sam, geef de nu een Kleenexke neer. Ja, oké, ja. Okay, ja. Uh, waarom deed je dat in Halle? Sam, wilde je mij er nu alstublieft eens van verlossen? Ja, ik kan je vier. Hmm. Well, waarom in naar Halle kwam? Hmm. Misschien omdat ze hier gewoon ongelooflijk goede te hebben. Gij zijt geflitst op de autostrade van Brussel naar Halle, op de NAFRIT. 110, waar maar 90 toegelaten is. Ja, voor een snelheidsovertreding moet je toch niet zoveel lawaai maken? Dat kost geld, vriend. Veel geld. Bovenop al dat geld dat je al nodig hebt. Dat zal ik betalen. Ja, maar je beweert dat je niet in Halle geweest Oké. Okay. Het zit zo, ik. Ik zat vorige week in Brussel in de Tweede Zit, een café vlak bij de VUB, aan. Aan het station van... Ja, preis. ik ken dat. Uh, dat vooral bekend staat voor... ja, Dat ze er verdovende middelen gebruiken, ja. ja, commissaris. Dat zal wel, en daar hebben we het al over gehad. Maar daar houdt uw afdeling zich toch niet mee bezig? Ja, wel gelukkig voor u. denk uh, er ervan af. Maar ik hoorde daar een gesprek van een kerel die het tegen een ander had over de hoerenprof. Ik wist direct dat het over mijn vader ging. Die kerel beweerde dat de hoerenprof zelf naar de hoeren ging. Zijn vriendin wist er alles van, want ze hielden er samen een mooi inkomen aan over. Ja, wat heb je toen gedaan? Ja, ik kon het eerst niet geloven, maar ik checkte in mijn vader zijn gsm, het adresboek, zijn oproeplog, de naam die ze hadden genoemd: Miranda. Hmm. Hij belde die inderdaad dikwijls. En ik noteerde het nummer en ik belde daarop. uit uh, nieuwsgierigheid, en ik maakte een afspraak. In Halle? Ja, en toen werd ik geflitst. En heeft zijn een adres opgegeven? Ja, we zouden elkaar ontmoeten aan uh, het appartementsblok waar ze woont. Maar toen ik daar aankwam, zag ik mijn vader liggen in een plas bloed en ik was in paniek. Hé? Ja, ik moet nog iets toegeven. Ik had mijn vader de laatste tijd regelmatig om geld gevraagd voor drugs. Ja, commissaris. Hij, hij had het mij ook gegeven. Hij wou samen met mij een oplossing zoeken voor mijn probleem. En hij wou mama er niet mee belasten, haar niet kwetsen. Zij is niet zo sterk. Het was een geheimje tussen ons en hij zei dat hij ook in de geldproblemen zat. Hij zei niet waarom en ik begreep het niet, want hij verdient goed zijn geld. Ja. Wilt je nu eens door zaken komen, zegt Van Parijs? Toen ik hem daar zag liggen, dan sloeg ik in paniek. Het zou aan het licht komen dat ik aan het nagaan was wat hij deed. Het zou bekend worden dat de hoerenprof naar de hoeren ging. Ik besefte het allemaal ineens scherp en duidelijk. Ik wou hem ook helpen en toen heb ik in een impuls op alle bellen tegelijk gedrukt. Ja, zodat het niet alleen moest creperen. Ik wou hem helpen. We zijn al een beetje op weg, Thibaut van Parijs, maar we zijn er nog niet, hè. Gij hebt uw vader overvallen voor geld om drugs aan te schaffen. Dat wordt dus een zaak voor de procureur, hè. Beseft je dat? Ah, er is bij die zaak te veel toeval om waar te zijn. Mm. Daarin geef ik Romein gelijk. De zon komt toevallig in Halle en ziet zijn vader in een plas bloed liggen. Allee, aan. Volgens mij verzwijgt hij iets. Eh, uh, zeg Rudy. Huh? Uh, sorry, het is, het is misschien een rare vraag, maar zeg jij. Hey, jij bent toch een man, zeg jij. ooit al eens bij een prostituee geweest? Zeg, je dan hebben voor een vraag? Dat, nou, dat, is, dat is wel heel persoonlijk, hè? Ja, ik probeer me gewoon voor te stellen hoe dat, dat is, hè? Je betaalt voor iets en die ander doet wat dat je wilt omdat je betaalt. Allee, ik. Ik probeer me gewoon voor te stellen dat zoiets misschien een goed gevoel kan geven. Ja. Uh, waar wilde je eigenlijk naartoe? Kijk, dat zelfs die profne man is als een ander, hè. Mm -hmm. Het verhaal van die zoon zou kunnen kloppen, toch voor een deel. Mm -hmm. En ik heb het gecheckt. Hè. Miranda komt voor in zijn gsm. En ik heb al een paar keer geprobeerd te bellen, maar er wordt niet opgenomen. We weten niet wie dat die Miranda is. Tja. Ah. Uh, inspecteur Dams? Ah, als een mensen, hè? Uh -huh. Dus er zijn uh, sporen van drie verschillende personen gevonden op het lichaam van Frederik. En wel degelijk ook van Thibaut. Ah, bedankt, Ben. Ja. Het ziet er altijd slechter uit, hè, voor Thibaut van Parijs. Er zijn sporen gevonden op de kleding van zijn vader. Ja, want dat bewijst niks, hè. en ik vind het toch raar. Zeg, Rudy. Niet... Nee, Sam, op die vraag geef ik geen antwoord. Hmm. Inspecteur De Koning, ik wil weten hoe het met Frederik van Parijs gaat. Uh, zet ze op speaker. Ja. U bent bij de politie, mevrouw. Wij geven geen inlichtingen omtrent... Het is belangrijk. Het is een goede mens. Hij verdient deze niet. Zeg mij alleen of hij erdoor komt. Ja, mevrouw, dat kunnen wij niet doen. Wie bent u trouwens? Als u ons wil helpen, kan u beter... Als... En zijn zoon heeft er niks mee te maken. Domme. Mm. Dat mens op nu. Rudy, ik heb echt het gevoel dat wij nu Miranda aan de lijn hebben gehad, hè? Ah, Ja, de oproep wordt gecheckt, ja. maar uh, hij zal waarschijnlijk wel vanuit die telefooncel aan het station komen, hè. Hm. Miranda woont daar in de buurt. Dat was het ziekenhuis. Frederik is bij bewustzijn, maar uh, ja, mag nog niet ondervraagd worden. Oh, altijd hetzelfde liedje. Als Thibault zijn vader wel wat. zeg je dat nu weer als... met je, Thibault? Wat? Straks denk ik nog dat je er iets mee hebt. <kling> Inspecteur, Dams. Ja. Ah, u herkent hem aan. ah We komen eraan. Actie? Ja, een buurtbewoner. Uh, de man die hij die avond heeft gezien loopt daar nu gewoon rond. alright ja. Kom binnen. Daar zit hij. Ik heb hem al een hele tijd met mijn verrekijker in het oog. Hij loopt hier rond alsof er hem niets kan gebeuren. Wie, wie? Waar zit hij? Daar op het bankje. Die in de zon. Ah. Meneer. Eh, inspecteur Dams van de federale gerechtelijke politie. Ah, dag, inspecteur. Dat is mooi weer, hè? En nee, hoe staat het onderzoek? Nou, ja, meneer Peters. U werd aangewezen als de persoon die hier maandagavond met het slachtoffer rondliep. We moeten u daarover enkele vragen stellen. Wat ah, mag een mensen hier niet eens rustig in de zon zitten? Ik wil wat goede weer genieten. Meneer Peters, eh, meekomen. Je moet mij niet hebben. Het was iemand van dezelfde leeftijd als die man die neergestoken is. Een beetje ouder dan aan schatje. Hey, op uw woorden en, letten, oh, maat. En, en ik heb u nog zo goed geholpen. Ik, ik zit hier net zo rustig. Kom, jong. Wat is dat nu? Wat is dat voor een reactie? Hij is het. Ik weet het zeker nu dat ik hem van dichtbij zie. Ah, geniepig ventje. Peters, je bent zogezegd officieel student, hè? Maar in de praktijk zijn er nergens ingeschreven en je bent drie keer betrapt op het bezit van grote hoeveelheden cannabis en ecstasy. De wetgever... Maar de sta... wetgever, de wetgever, je was zelfs bij krank en nu eerst eerste aan rechten. Stopt hem met die onzin, hè. Je hebt geen inkomsten en je leeft wel op grote voet. Is dat normaal? Ik heb niet veel nodig. Red rijdt rond met een sportwagen. Dat is een occasie. Een Porsche van 30.000 euro. Kijk, luister, hè, Peters. Je beweert dat je Thibault van Parijs de zoon van het slachtoffer niet kent, hè. Maar je hebt alle twee veel geld nodig voor heroïne en coke en andere onnozeleden. Je hebt samen met hem zijn vader naar Halle gelokt en verplicht geld af te halen. En toen heb je hem neergestoken. Ik ken die Thibaut niet. Oké, okay. oké, okay, oké. Okay. Weet je wat? Ik geloof je. Je mocht gaan. Ja, ja, je mocht gaan. Misschien, heel misschien, zullen we nog eens een keer een vraagstuk komen stellen. Wat denk je daarvan? Oké. Oké, okay, okay. commissaris. Dag. Schatjes. Hé, hey, hè, ga. En braaf zijn hè, Simon Peters. Hij had ze toch op zijn minst met elkaar kunnen confronteren. nou, nou dan moeten materiële bewijzen op tafel komen hè. Maar hm. we hebben er geen. Aan de andere kant die een en zijn verhaalje. echt iets met die Thibaut hè. Zeg, hij zei dat zijn vader hem geld gaf, maar het kwam hem niet zo goed uit nu. Ik heb de financiën van Frederik van Parijs eens nagekeken. Hij heeft een netto loon van meer dan 4000 euro. Oh mooi, dat is fel. Ja, En dat had geen grote vaste kosten. Hij woont in een eigen huis. Daar kunt je dus behoorlijk wat van permitteren. Maar hij haalde per maand veel cashgeld af, dat hij blijkbaar ook uitgaf. Jij gelooft dus dat verhaaltje van zijn zoon dat zijn vader bij de hoeren ging. Zijn vader gaf hem geld. Niet aan de hoeren, hè. Daarom haalde hij zoveel cash af. Maar hij is ook maar een man van vlees en bloed. En, eh, en dat verhaal over die Miranda, daar geloof ik, ik geen fluit van. Het is eenvoudig, hè? ze kennen elkaar... en ze wilden samen Frederik van Parijs geld afluiden. Oh. Inspecteur Dams? Ja? Ja? Heeft u een beschrijving? Ja, ja, ja het ging te vlug, Ja, dat begrijp ik. Hm, minder twintig. Oké, okay, in elk geval bedankt. hè. Jo. Ziekenaars. ziekenhuis. Uh, een man van midden twintig werd betrapt toen hij in de kamer van Frederik van Parijs aan de apparatuur begon te prutsen. Maar hij kon ontsnappen. Nou, één keer raden wie dat dat is. Ja. We moeten ons geen illusies maken. Hij is op de loop. Hij ja, proposeert graag, hè. Ik vind hem een beetje een psychopaat. Je zat op een bankje in de zon terwijl hij wist dat hij herkend kon worden. Je kikt op macht. Mm. Uh, inspecteur Dams en de koning van de federale gerechtelijke politie. Wij komen voor Simon Peters. Hij is niet thuis. Oh, oh. Uh, niet zo rap. Uh, mevrouw, waar is hij? Ik, ik weet het niet. Hebt u enig idee waar we hem kunnen vinden? Vrienden, vriendinnen? Nee, laat me me rusten. Alsjeblieft... Ja, kijk, hier is mijn kaartje. Geef ons een seintje wanneer dat u iets hoort van Simon, oké? Okay? Mogen wij ook uw gsm-nummer? Ik heb er geen. Wilt u nu uw voet? Nee. Oh. Ja, ik, ik moet weg. Het is belangrijk. Ik eh, dacht dat u geen gsm had. Ik wist het niet meer. Ik dacht dat ik hem verloren had. Ja, uw nummer alstublieft. Rudy, nog even uw goed tussen die deuren. Oh, Kom aan, mevrouw. Ja, 0, 4, 7, 3, 9, 5, 9, 6, 6, 5. Oké. Okay. Oké, okay, bedankt. He. Nog een prettige dag, hè? Oké, okay, Rudy. Oh. Waar zit Van Deun? Die is precies van de naartbol verdwenen, sedert die Tommy tijd om Simon Peters te laten gaan. Ja. Uh, morgen kan Frederik van Parijs ondervraagd worden, dan zal het worden. ik moet ineens aan iets denken. Ja, toch niet aan die Tibol, zeker. Oh, Rudy. Ja. Nee, zoals dat hij zei, het is belangrijk, dat klonk precies zoals... Uh... Wat hoor jij nu? De gsm van Frederik van Parijs, even iets proberen. Voilà, ziet ze. 0473959665. Miranda en Lena, dat zijn één en dezelfde persoon. Maximaal coveren van het ziekenhuis en van het appartementsgebouw. De lokale doet mee met extra manschappen. Ja, maar dat was niet nodig geweest als ik Simon Peters niet had laten gaan. Hè, dat is mijn verantwoordelijkheid, hè Sam. Wij houden ons niet bezig met wat er in het verleden gebeurd is. Jij en Dam zijn verantwoordelijk voor de flat van Simon Peters. En ik bekommer mij om het hospitaal. Het is een grote operatie, maar ze gebeurt in alle discretie. Oké, okay, Gilbert. Uh, blijf stand-by. Alleen op onze vraag in actie komen. Oh, voor mij zal nu wel een toontje lager zingen. De lokale zei dat ze de rekening voor de operaties gaan sturen. Ja, dat zal wel een grap zijn. Ik <laughs> ja, kijk wel op he, van de info over Lena of uh, Miranda. Ja, ze is een soort uh, luxe prostituee, of een eerder middelklaas. Mm -hmm. Ze adverteert via internet, werkt vooral in Brussel en maakt gebruik van grotere hotels. Hm. Ze zit blijkbaar geen pooier. Dat zal Simon wel zijn. Ja. Waar zou hij anders van leven? Volgens onze contacten zijn ze daar in het wereldje niet blij mee. Hè? Ze hebben een echte pooier met een echte hoer geen amateur. Daar is ze. Wacht, ik ben Romain. Ja, oké. Okay. Ja, van den. Rudy hier, hè. Uh, Lena is gearriveerd. Ze gaat naar de ingang van haar appartement. Ah, ze krijgt een gsm-oproep. Ze blijft staan. Ja, oké, okay, Rudy. Ze gaan praten, Romain. Ik ga er even aan toe. Ze gaat terug naar haar wagen. Discreet volgen. Absoluut discreet volgen. Ja, wat hadden gedacht, Klojo? Wie was dat? Zeg, wie was dat? Nee, nee, nee, nee, nee roma. Uh, Wees gerust, het is inspecteur <laughs> Oké, okay, Rudy, ik heb dat verstaan. Lena is op de parking gearriveerd en ze is uitgestapt, ja. Ze gaat naar de ingang. Ze kijkt dikwijls om. zo. En ze lijkt te aarzelen. Ze gaat toch naar binnen. Oké, okay, Dams. Ik wacht hier even. De lokaal is hier ook aanwezig. Heel discreet. Ja, zijn. Ik zie Lena komen. Ze gaat naar de kamer van Frederik. Ik trek me even terug. Momentje, hè? Er arriveert nog iemand op de parking. Ah, Simon Peters. Dat is net wat ik gedacht had, Dams. Laat hem maar komen. Frederik. Het, hè? Mieralde, ik Miranda, ik... Frederik, ik... wou u zeggen... Ik heb dit allemaal niet gewild. Ik, ah, ja. Je hebt altijd voor mij betaald en... Maar... Ik zie u graag. Ik ook. Het zal wel moeilijk worden, ze. Er is iemand die wil dat ik u kwaad doe, maar ik doe dat niet. Hij is zo lief. Ik kan u alleen maar zeggen: spijt me. Kom oh, druk toch op! Wat, ik, ik moet op, wat doet dat niet? Stop bij de stoppen. Ik ga met je apparatuur te gaan. Snel, snel! Nu zal het wel een tijdje duren voordat je dan een keer in het zonnetje kunt zitten. Even Nee, van Duyn. Laat me maar rusten, mensen. Dank oh, u, inspecteur. Dank ja. u. Dus Simon heeft Frederik neergestoken. Je blijft daarbij. Ja, natuurlijk. Hoe heb je Frederik leren kennen? Hij kwam op een gewone manier in mijn leven. Een telefoontje, zoals zoveel. Hm. We maakten een afspraak, zoals altijd. Hij wilde eerst alleen maar praten. Alleen maar praten? Wat komt meer voor? Hij noemde zichzelf Anthony. Maar ik wist wie hij was. Ja, Simon die beschermt mij, hè. Hij weet wie mijn klanten zijn. En hij had hem onmiddellijk herkend. De hoerenprof. Mm -hmm. En wat gebeurde er dan? Hij bleef maar praten. Maar um, hij wist toen dat je een vrouw moest aanpakken. En ik raakte vertederd. Zelfs een beetje uh, verliefd op hem. Hm. En toen heb ik hem voor de keuze gesteld. Het moest ervan komen. Er mocht niet alleen maar gepraat worden. En uiteindelijk heeft hij toe. U bedoelt, hij nam het initiatief, niet maar jij. Dat is nu niet belangrijk. Maar ik ben een hoer. En dan moet het echte spel gespeeld worden. Hè? Het is anders niet eerlijk. Niet eerlijk? Tegenover wie? Tegenover Simon. Ook tegenover hem. Ik wist op een gegeven moment niet meer wat ik moest doen. Ik zeg ze allebei graag. Ja, ook Simon. Nou, hij beweert nu dat jij Frederik hebt neergestoken. Hij liegt natuurlijk. Ik hoop dat het op het proces duidelijk wordt. Wat deed jij eigenlijk in het ziekenhuis? Ja, Simon, je wou dat ik naar Frederik zou gaan, het toestel zou loskoppelen. En ja, hij had het al geprobeerd, maar hij moest vluchten. En Thibaut? Ja, ook hij belde mij op. Pas een paar dagen geleden. Hij kwam langs. Hij wilde praten. En zonder dat hij iets zei, wist ik dat hij de zoon was van Frederik. Ik heb hem op dezelfde manier behandeld als zijn vader... Dus je uh, hebt met hem ook... Uh, ja. Ik ben nu eenmaal een hoer, hè. Thibaut heeft toegegeven dat hij zijn vader geld wou afzetten. <hums> dat dacht ik wel. Ik zou het hem wel uit zijn hoofd praten. Maar die ruzie begon. Met Simon. Dus uh, ik kreeg de kans niet. Jammer. Thibaut is toch vrij, hè? Thibaut is onmiddellijk naar zijn vader gegaan in het ziekenhuis. Fantastisch. Lena... Wat als je veroordeeld wordt? Dan denk ik in de gevangenis aan Frederik en aan Thibaut. En daarna... Dan zien we wel, hè. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ik heb echt bewondering voor die Lena. Ze riskeert om veroordeeld te worden en die blijft daar heel kalm bij. We zullen de rechter wel nog wat bewijsmateriaal leveren tegen dat smeelapje van een Simon. En de manier waarop dat hij gewoon kon zeggen, ja, ik ben een oer. Die gaf dat gewoon toe, hè. Zeg, Rudy. Nee, Sam, ik geef geen antwoord op die vraag. Allee, ik ken je oer. <laughs> <laughs> Patron, drie pintjes. Drie pintjes maar. Ja, en nog wat nootjes ook, hè. Oh.